Kort na de aanslag in Boston heeft president Obama zijn medeleven betuigd met de slachtoffers en nabestaanden. Hij beloofde dat de daders gevonden zullen worden en dat ze voor de rechter moeten komen. Obama zei dat niet te snel conclusies getrokken moeten worden over wie de daders zijn van de aanslag. En hij zei ook dat er op momenten als deze geen republikeinen of democraten zijn. We zijn allemaal Amerikanen, volgens Obama. Het onderzoek naar de aanslag in Boston wordt geleid door de FBI. Volgens die dienst wordt er onderzoek gedaan naar een misdaad. Maar er wordt ook rekening gehouden met een terreuraanval. Niemand heeft zich nog verantwoordelijk gesteld. De politie heeft ook nog niemand aangehouden. De Nederlandse regering heeft met afschuw kennis genomen van de bomaanslag. We leven mee met de slachtoffers en nabestaanden... zei minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Aan de marathon deden ook 73 Nederlanders mee. Voor zover nu bekend is niemand van hen gewond geraakt.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 Dan is weer nog eerst droog en nevelig. Verder vandaag nu weer dan zon en kans op wat regen. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen bewolkt. En in het zuiden kan het 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie met een waarschuwing, want in het oosten van tand, daar komt plaatselijk dichte mist voor. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 16 april. Goedemorgen. Het laatste nieuws over de aanslagen in Boston. Hoort u zo van correspondent Wessel de Jong. Hij is daar. We hebben de reacties uit de Verenigde Staten. Onder meer van president Obama. We spreken ooggetuigen en marathonlopers. Ook ander nieuws vanochtend. CDA-leider Sibron Buma heeft geen goed woord over voor het kabinet... en de aanpak van de crisis. We spreken hem na acht uur. Staatssecretaris Mansveld van Milieu bindt de strijd aan met microplastics. Ze komt vertellen wat ze gaat ondernemen... tegen het gebruik van die kleine plastic deeltjes. En de reacties op haar plannen komen onder meer van de Plastic Soup Foundation. En Mark Robin Visser gaat vanochtend het schip in. Ja, de zwaailichten staan aan en de spandoeken zijn op... want de binnenvaartschippers in Amsterdam voeren actie. Ze varen al vier jaar onder de kostprijs, zeggen ze. En daarom liggen ze hier in de Antwerpse haven dwars. En de muziek vanochtend van Whalen. with you. Zes minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uur. Bij een dubbele bomaanslag tijdens de marathon in Boston... zijn zeker drie mensen om het leven gekomen... en ruim 130 mensen gewond geraakt. Explosies gebeurden vlak na elkaar bij de finish van de marathon. En er ontstond onmiddellijk paniek. <middels> De Nederlandse Anneke Knol was net gefinished in de marathon toen de bommen afgingen. Opeens hoorde ik uh, ja, ja, een grote knal, eigenlijk als een heel zwaar kanon. Maar je weet eigenlijk gelijk dat dat een explosie is, want het is zo zwaar en het trilt. Dus ik draaide me om en ik zag een grote uh, stofwolk ontstaan bij de finish. En toen kwam eigenlijk gelijk daarna de tweede klap uh, erachteraan. Knol bleef ongedeerd, maar is wel erg geschrokken. Mensen uh, gingen rennen uh, en kwamen dus ook op mij afrennen. En wij moesten ook gaan rennen om, uh, om verder die straat uh, in te gaan. Ja, het was, uh, het was uh, heel beangstigend. President Obama betuigde in een persconferentie zijn medeleven met de slachtoffers. Hij zei dat het nog onduidelijk is wie er verantwoordelijk is voor de explosies, maar dat de daders gevonden zullen worden. We still do not know who did this or why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 Nee, er is nog geen uh, concreet spoor. Po politie zou hier in Boston nu wel een appartement doorzoeken in een, in een buitenwijk. Uh, dat zou dan te maken hebben met, met de aanslagen. Er is een, eh, ook een verhaal wat een van de persbureaus meldt. Er is een Saoedische man ondervraagd. Zegt verder ook niet zoveel. De man is ook verder niet gearresteerd. Er ging eerder het gerucht dat de politie ook een, een niet ontplofte bom had gevonden. Dat was natuurlijk zeer interessant geweest. Want zo'n bom zou natuurlijk zeer veel sporen bevatten van de maker. Nou, dat blijkt niet waar. Er is nog wel een andere bom gevonden. Maar eh, die heeft de politie toen met een waterkanon hebben ze die onschadelijk gemaakt. Dus ja, dat zijn natuurlijk veel minder duidelijke sporen dan. Dus nee, het is, het is nog bijzonder ingewikkeld. Het is, het is nog heel ingewikkeld. En je hoort ook de president, nou, dat hoor je in ieder geval niet, dus die vermijdt ook zelfs nog het woord terrorisme. Er zijn inmiddels dus drie mensen om het leven gewonden, meer dan 130 uh, gewonden. Weet je hoe die mensen eraan toe zijn? Ja, in ieder geval acht. Daarvan zijn er heel ernstig aan toen nog op dit moment. Eh, bij, zeker bij tien mensen zijn er ledematen geamputeerd. Zo zwaar zijn de ontploffingen, zijn ontploffingen geweest. Eh, wat eh, nou ja, tussen aanhalingstekens wat mee, meegevallen is, is dat die bommen eh, toch redelijk amateuristisch zijn geweest. Er zaten geen, eh, ja, geen kogeltjes van lagers, zaten er in of andere spullen die, die extra veel letsel hadden moeten veroorzaken. Het enige wat er eh, gevonden is in de wonden van de mensen, dit is gewoon echt zeg maar straat. Een stukje blikjes en dergelijke uh, maar goed ernstig genoeg de explosie ging zeg maar op op beenhoogte uh, ging, de, ging de schokgolf ging over de, over de vloer dus ja heel veel gebroken benen afgerukt vlees open wonden heel veel en uh, ja, van die drie doden is uh, van, van één van de doden is de identiteit bekend dat is een achtjarig jongetje Wessel de Jong in Boston dankjewel Wessel we spreken je zo duidelijk weer Kamerlid Gerard Schouw van D66 vindt het voorbarig en onverstandig... dat staatssecretaris Teven lijkt uit te sluiten dat hij aftreedt... vanwege de zaak Dolmatov. Die Russische asielzoeker pleegde begin dit jaar zelfmoord... terwijl hij in een uitzetcentrum in Rotterdam zat. De inspectie concludeerde afgelopen vrijdag... dat er veel fouten zijn gemaakt bij de behandeling van Dolmatov. Kamerlid Schouw houdt Teven daarvoor verantwoordelijk. Vast blijft staan toch een zeer ernstig feit... En dat is dat de organisatieonderdelen die onder de verantwoordelijkheid van deze staatssecretaris functioneren zich niet aan de wet hebben gehouden. Laat nou juist deze staatssecretaris altijd zeggen: law and order, iedereen moet zich aan de wet houden. Donderdag debatteert de Kamer over de zaak. D66 en de ChristenUnie willen voorafgaand aan het debat een hoorzitting houden, zodat alle feiten aan de orde komen. Als de oranjes belasting ontwijken, dan is dat een privézaak. Staatssecretaris Wekers van Financiën zei dat bij Paul Witteman. Hij reageert ermee op een bericht in de media... dat prinses Margriet en haar man, Pieter van Vollenhoven... een constructie gebruiken om successiebelasting voor de kinderen laag te houden. Ik ga niet over de individuele belastingpositie van wie dan ook...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 Uh, belastingontwijking? belastingontwijking binnen de kaders van wet en regelgeving, ja, dat is toegestaan. En als er constructies worden opgezet die niet wenselijk zijn, dan wordt er tegen opgetreden. De Nederlandse wet geldt volgens Wekers voor iedereen. Dat was een ontwerkelijke fonds in een woning in Dordrecht. Daar heeft de politie namelijk een dode aap gevonden. Het dier lag in de groentelaar van de koelkast. Bij eerder bezoek aan de woning hadden agenten het dode dier wel gezien... maar ze konden niet geloven dat dat echt een aap was. En daarom gingen de collega's even later toch nog maar eens een kijkje nemen... in de woning, vertelt de politie. Die hebben bij de mensen aangebeld en het gewoon recht op de man af gevraagd... naar onze collega's die hier eerder waren. dachten een aapje in de woning te hebben gezien. Kan dat kloppen? En toen ging de koelkast open en toen kwam het dode aapje... ...uit de koelkast en toen gaven de bewoners aan dat dat voor consumptie was. Voedsel en waren autoriteit onderzoekt of de aap een beschermde soort was. Als de aap inderdaad beschermd is, dan zijn bewoners mogelijk strafbaar. Dit was geen broodje aap. Wij gaan naar de kranten, de Volkskrant, alle kranten trouwens vrijwel alle kranten openen met het nieuws uit Boston. Um, in de Volkskrant een foto van de ontreddering vlak na de explosie um, en de kop VS opscherp na bomaanslag Boston. Op de foto zien we nog um, iemand die over het hek probeert te klimmen met in zijn rechterhand nog een Amerikaanse vlag. K trop in kop in trouw is ongeveer hetzelfde. Explosies Boston zet de VS op scherp. Daar de foto een man met een cowboyhoed die naast een rolstoel rent. Hij zelf heeft bebloede handen en in de rolstoel zit uh, duidelijk een loper. Korte broek. En aan de rechterkant is die helemaal zwart geblakerd. En hij heeft een verband om het been. Een foto die veel terugkomt, die we ook vinden op de voorpagina van het AD... is van een hardloper, een oude man die uh, na de explosie op straat viel... Uh, vlak voor de finish, met uh, op de foto agenten om hem heen... die ja, uit schrik hun wapen trekken. En de Telegraaf opent met bloedbad in Boston, grote kop... en daaronder een overzichtsfoto van het finishgebied daar in Boston... van de marathon. Veel ambulances, politie heen en weer aan de rennende mensen... en onder een kleine inzetje, daar waar je een oranje steekvlam ziet... daar op het moment dat de bom afgaat. Nou, nog een interessant stuk ook over uh, CDA-leider Buma in de Telegraaf. Want die haalt uit naar uh, premier Rutte. Premier Rutte schuift... De burger de crisis in de schoenen... Want als we niet genoeg geld uitgeven, dan volgt er uh, aan het eind van dit jaar straf, namelijk miljardenbezuinigingen. Volgens de Christen-Democraat gedraagt Rutte zich als een Chaka-premier. Wij spreken uh, later in deze uitzending met de CDA-voorman. It, u van de Pointer Sisters. We beschreven net al eventjes indrukwekkende foto's aan u op de voorpagina's van de Nederlandse kranten. Foto's vindt u ook op onze website van de aanslag in Boston op nos.nl. En er deden 73 Nederlanders mee aan de marathon van Boston. Een van hen is Bert van der Waal van Dijk en we spreken hem zo dadelijk. Gaan we eerst even naar Antwerpen. Daar is Mark Robin Vester. U hoorde hem al even. Uh, hij heeft het over dwarsliggers vanochtend. Mark Robin, wat is daar aan de hand? Nou, uh, wat is er aan de hand? Dus even denken. Hoe zal ik dat nou eens even heel kort, <laughs> kort samenvatten? Ja, U uh, De vaart, we hebben er al... Oh! Nou, dan ga ik even wat sneller praten. Wij uh, we hebben het uh, vanochtend hier in Antwerpen over de binnenvaart. We hebben vaker aandacht aan besteed. Binnenvaartschippers hebben het financieel moeilijk, zeggen ze. Ze zeggen dat ze al jaren onder de kostprijs prijs varen. En uh, ja, daar zijn ze nu in Antwerpen, in de Antwerpse haven. Daar hebben wij misschien nog niet zoveel van meegekregen. Maar behoorlijk uh, actie tegen aan het voeren. Ik spreek tot jullie vanaf, de straat, vanaf het Straatsburgdok aan de Zuidkaai. Uh, ik dacht, hoe ga ik een vredesnaam hier een boot vinden waar ik een afspraak heb. Maar dat is helemaal niet moeilijk, want... Er staan hier allemaal zwaailichten aan en felle lampen die schijnen op de boten. En ik zie daar op een van de schepen een, een heel groot spandoek hangen: daar staat op: Wees solidair, kom erbij. Nou, en hier ben ik dan. Hè? Heel goed. Uh, wij gaan straks uh, praten met, uh, met de betrokkenen hier. Uh, ja, uh, ze mogen natuurlijk niet blokkeren. Hè? Dat is wettelijk in Europa verboden om het, uh, om het verkeer te blokkeren. Maar er worden hier wel allerlei uh, langzame aanacties ge gehouden. En ik heb begrepen dat er ook nog wel eens een scheepje... letterlijk uh, dwars in de haven wil gaan liggen voor een tijdje. Gewoon om even een pointe te maken, zullen we maar zeggen. Nou, de heren Schippers en dames Schipperessen, die heb ik nog niet gezien. Die liggen denk ik nog onder die felle lampen uh, in het vooronder te slapen. Maar ik voorspel je, ze komen er zo uit hoor. En dan gaan we het allemaal van ze horen. Want ja, wie is er nou tegenwoordig nog zo gek om onder de kostprijs te werken? Dat zou ik nou wel eens willen weten. Hoe dat in elkaar zit, Inderdaad, eigenlijk. He? Ja, nou goed, acties dus ook. in de haven van Antwerpen. En dat kan zich ook uitbreiden nog, hè, begrijpen wij. Naar Nederland komt het misschien ook nog, Mark Robin? Ja, je begrijpt de oproep, hè? wees solidair, kom erbij. En ik heb begrepen dat er dus ook al Nederlandse schippers zich uh, al hebben aangesloten. En het is inderdaad de bedoeling dat deze acties zich als een olievlek door de lage landen gaan verspreiden. Nou, we zullen zien of het zo'n vaart zal lopen. Maar in ieder geval vanochtend dus over de binnen. In België en Nederland. Tot straks. Mark Robin Visser vanuit Antwerpen dus vanochtend. Een primeur voor het uh, Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Daar hebben ze een medicijnenrobot die veel preciezer werkt en het ziekenhuis veel geld bespaart. Ziekenhuisapotheker Edward van der Garde legt uit hoe de robot werkt. En wat we hier hebben is de binnenkant van de robot en er zitten verschillende onderdelen in. Uh, helemaal aan de linkerkant zit een, uh, een carousel met spuiten. Daar liggen lege spuiten met naald in. En aan de rechterkant ligt een carousel met flesjes geneesmiddel. In het midden is de robotarm gesitueerd en achterin een weegschaal. Nou, hoe gaat het in zijn werk? De robotarm pakt eerst een spuit en plaatst die in een uh, spuitenpomp. Vervolgens pakt de robot het uh, geneesmiddel dat nodig is. Maakt er een foto van om er zeker van te zijn dat het ook echt het goede geneesmiddel is. Dan weegt de robot het flesje om te kijken hoeveel er nu in zit en daarna plaatst de robotarm het flesje op de injectiespuit en wordt de gewenste vloeistof eruit opgezogen en daarna weegt de robot het flesje nog een keer om er zeker van te zijn dat het ook echt uit het flesje is, is gehaald en daarna draait de spuit naar beneden en op de bodem van het apparaat zit een carrousel met infuissakken nou, dan komt de gewenste infuissak komt onder de spuit te hangen en de spuit wordt dan leeggedrukt in de infuissak daarna wordt de infuissak ook nog gewogen om er zeker van te zijn dat het is toegevoegd is aan de zak. En als dat goed is, dan draait de carousel verder naar de uitgang. En dan komt het infuuszak nog langs een etikettenprinter. En dan wordt een etiket op de zak geplakt. Daarna gaat het deurtje open en komt het infuuszak dus helemaal kant-en klaar met etiket met alles erop, genoteerd zoals patiënt en geneesmiddel, naar buiten. En wat is nou het grootste voordeel van dit apparaat? Nou, het apparaat heeft meerdere voordelen. Ik denk dat er, als we er naar kijken, twee grote voordelen zijn. De robot is in staat om de biologische geneesmiddelen, dus geneesmiddelen die bestaan uit eiwitten, om die op een hele goede manier klaar te maken. Dat betekent dat de robotarm de flesjes heel rustig zwenkt. Wat ook moet gebeuren, omdat je anders de kans hebt dat de eiwitten beschadigd raken. Bijvoorbeeld thuis eiwit gaat kloppen in de keuken, dan krijg je ook een grote witte massa. En die wordt nooit meer goed. Nou, dat geldt voor deze geneesmiddelen eigenlijk ook. Dus die moeten heel rustig gezwengd worden, zodat er dus geen beschadiging optreedt. Dat is één van de belangrijke eigenschappen. En de tweede is dat de robot ook de verspilling van deze dure geneesmiddelen heel erg terugdringt. Dat de robot in staat is om aangebroken flesjes binnen het apparaat steriel te bewaren. Totdat er een volgende patiënt komt. Dus daarmee gooien we veel minder aangebroken flesjes weg. En uh, verdienen dus een hoop geld. Of in ieder geval houden we een hoop geld over. Hoeveel? Maar per jaar hebben we uitgerekend dat we 75.000 euro overhouden. Dat is na van aftrekken van de kosten van het apparaat. En is het ook veiliger voor de patiënt? Deze robot geeft de garantie dat het geneesmiddel altijd de hoogste kwaliteit heeft. Hij doet het precies zoals het moet. Dat hebben we ook wetenschappelijk onderzocht. En de kwaliteit van deze infuus is gewoon 100%. Dus een medewerker kan dat ook als hij precies de stapjes volgt. Alleen dan moet hij wel heel erg zijn best doen. Deze robot doet het altijd precies op de goede manier. Gebeurt het nu nog met de hand of gaat alle medicijnen voortaan in deze robot? Nou, nu hebben we in het traject ons gericht op drie biologische medicijnen. En deze apotheek worden er veel meer uh, klaargemaakt. Dus we gaan de rest van het jaar uitbreiden naar minimaal acht. En stel dat die kapot gaat, het zijn machines, dus het kan kapot gaan. Ja, gelukkig maken we ook nog heel veel andere geneesmiddelen wel met de hand. Dus als de robot een keer een dag in storing is, dan zullen we voor die dag dan toch weer handmatig moeten klaarmaken. We nou, hoorden een bijdrage van uh, John Sarbach. Uh, apotheker uh, Ewart van der Garde van het sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Uh, op het laatst. Vijf voor half zeven, we gaan weer naar Boston. Want aan die marathon van Boston deden ook 73 Nederlanders mee. En een van hen is Bert van der Waal van Dijk. En die hebben we nu aan de telefoon vanuit zijn hotel in Boston. Uh, meneer van der Waal van Dijk, uh, goedenavond voor u. Goedenavond. O om maar te beginnen, hoe is het met u? Eh, uh... Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Het is de vreemde dag uh, geweest. Vanochtend, met veel succes, uh, marathon gelopen. En uh, ja, vanmiddag kom je dan aan in een stad die uh, in één klap in een uh, diepe rouw is gedompeld. Dus uh, ik, ik weet eigenlijk niet goed hoe ik me nu moet voelen. Het is moeilijk om een slaap te vatten in ieder geval. Wat heeft u gezien, uh, meneer Van der Waal van Dijk? <tus> maar ik heb uh, uh, vooral uh, eerst wel een, een enorme klap gehoord. Het leek wel een kanonsschot. Uh,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 ja, dat iedereen zo'n zo straat uitkomt. En je had hetzelfde, dat het was allemaal rookhol gekomen. En wij werden heel snel door de politie al uh, teruggedirigeerd. Het was een, een beetje het gebied waar we stonden was eigenlijk een beetje uh, rommelig Want ja, dat was net het punt waar die, die, die hardlopers allemaal uh, binnenkomen. Uh, ja, niet was voor een deel ge, uh, gedesoriënteerd en vermoeid. Uh, feestelijke stemming met familieleden. En volgens moest iedereen per se een bepaalde kant op lopen. Waar overal natuurlijk hekken stonden en dingen waren afgezet. Dus het gaf wel wat, wat gedoe. Uiteindelijk is iedereen uh, een, een winkelcentrum uh, ingevlucht. En daar hebben we vrij snel uh, allemaal uh, ja, gewoon tv's uh, gekeken. Want overal was natuurlijk uh, de marathon gewoon live op televisie. Dus heel veel mensen hebben het live uh, zien gebeuren. Dus het was meteen wel duidelijk wat er aan de hand was. Vervolgens werd het winkelcentrum ontruimd. En moesten we... Uh, in de achterdeur zijn we naar, het, uh, naar een hotel gedirigeerd. Zijn we zijn in ons eigen hotel terechtgekomen En daar uh, moesten we eigenlijk de rest van de avond uh, binnen blijven. Ongeveer buiten. buiten. We hebben uh, vanaf dat moment de zaak op de televisie uh, gevolgd. Obama nog gezien. en uh, ja, Iedereen heeft terug zitten rekenen waar hij, ja, hoe, hoe, hoeveel, hoeveel geluk we eigenlijk uh, nog niet hebben gehad. En heeft u dat, ook, dat, dat gevoel ook, meneer Van der Waal van Denk, ja, dat u geluk heeft gehad? Ja, het is... Ja, ja eigenlijk wel, want ik, ik, ja, je weet van tevoren als je een marathon begint te lopen, je hebt al een schema in je hoofd, je weet nooit precies hoe het, hoe het zal verlopen. En als ik er zo'n wat minder gas had gegeven, dan ja, nou, was het misschien net verkeerd uitgekomen. En daarbij, ja, je staat aan de finish met een medaille uh, om je nek. Je hebt uh, ja, toch uh, drie maanden lang uh, in deze winter uh, stevig doorgetraind. En ja, dat is eigenlijk een heel uh, heroïs moment, hè, waar je het allemaal voor doet, dat je het dan uh, volbracht hebt en dan. Uh, ja, nog meer dan een half uur uh, later is, dat, is die glans eigenlijk al weg. Dus je ziet ook weinig mensen met medailles hier uh, door het hotel lopen. Wat normaal uh, na een marathon wel gebeurt. Dus uh, ja, de sfeer is al een beetje weg. Ik hoop ja. dat we dat morgen weer een beetje terugkrijgen, toch? Want, ja. Ja. Wilt, wilt u nu zo snel mogelijk uit uh, Boston weg? Nou, ja, het is hier nu. We gaan hier nu de nacht in. Ze dus kijken het morgen eventjes uh, aan. Het dus al zo dat. Uh, de Amerikanen het zeer serieus oppakken, want uh, we mogen ook het hotel niet uit. Er staan ook gewapende uh, politie- of militairen bij de deur. Dus ze het allemaal uh, scherp in de gaten. Maar waarom mag u het hotel, het hotel niet hotel... uit? Uh, sorry? Waarom mag u het hotel niet uit? Ja, ik denk dat ze, ze er toch nog de stad aan het uitkomen. Omdat het to toch zo'n onverklaarbare aanslag is. Zodat we hebben eigenlijk geen clue hebben van waar het nou precies zit en of er nog meer zal komen. Ik moet niet vergeten dat van de... Uh, er lagen nog twee bommen die ze schadelijk hebben gemaakt. Dus ze hebben echt gewoon de hele straat als daar daar willen bombarderen. Um, dus het is gewoon, ja, onduidelijk wie erachter zit. Dus ze nemen geen enkele uh, risico. En er is nog een alarmfase ingetreden die gewoon maakt dat we gewoon mensen niet op straat uh, kunnen. Okay. En ja, hoe dat morgenochtend is, ja, dat, uh, dat, dat zie je dan wel. Dus ik, ik hoop toch nog iets van de stad mee te krijgen. Want, want het is ook zo'n abrupt uh, overgang. Goed. Wij wensen u uh, een goede nacht vooral. Ja, dank u wel. Rust goed uit en bedankt dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. NLS Radio 1 Journal. Sport. Ja, want het was uiteindelijk een sportevenement daar in Boston. De winnaar van de Boston Marathon had er nog geen weet van. Lelisa De finishte twee uur, 10 minuten en 22 seconden. Zo lang deed hij erover voor die man het marathon. En twee uur later volgden dus die explosies bij de finish. Nederlandse atletenmanager Michel Boeting was met zijn atleten vlakbij... in een hotel op 150 meter van de finish. Boeting trof een onwezenlijke sfeer aan. Dat klopt. Je, je, je dit. Ik vind het nog steeds onwerkelijk. En, en dat komt omdat wij komen, wij komen allemaal vanuit andere emotie. Omdat we, we hebben een marathon ja. uh, meegemaakt met z'n allen. En dat ja, dan weet je zelf, sport is emotie. En, ja. en dus er zijn mensen heel erg teleurgesteld, er zijn mensen heel erg blij. En, en, en daarbij ben ik met elkaar aan te werken. En ja, dan gebeurt zoiets. Ja, dat, die, die, die, die omschakeling die duurt even. En dat zag je bij mensen hier ook in het begin. Uh, ja, oh, ja, nou, dan gaan we maar met z'n allen boven. Ja, en dan zie je wel mensen langzaam. Uh, Langzaam veranderen. Sommigen gaan huilen. Sommigen die zijn het liefst alleen. Sommigen die, uh, die gaan bij elkaar zitten. Michel Boeting dus. Hij was er met zijn atleet. En vlakbij straks nog meer ooggetuigen in het Radio -in journaal. We spreken ook marathonlopers. En natuurlijk onze correspondent Wessel de Jong is daar. Antonie van Asje doet niet mee aan de Europese kampioenschappen turnen... deze week in Moskou. De atleet is tijdens de training in Rusland aan zijn knie geblesseerd geraakt. Er wordt geen vervanger voor Van Asje opgeroepen. Baanwielrenner Chris Hoy zet deze week een punt achter zijn carrière. Meldt de BBC. Hoy is 37 jaar. Hij is de succesvolste Britse Olympier. Met in totaal zes gouden Olympische medailles. Dit is Radio 1. En het is half zeven geweest. We gaan naar door op voor het NOS-verhaal. Een samenvatting van de gebeurtenissen in Boston. Het dodental van de bomaanslag bij de marathon is opgelopen tot drie. Een van de doden zou een jongen van acht zijn. Er zijn ruim 130 gewonden. Sommigen zijn ledematen kwijt. Vlak bij de finish gingen kort na elkaar twee bommen af. Koplopers waren toen al twee uur binnen. Maar duizenden deelnemers moesten nog finishen. President Obama heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers. Hij sprak niet over een terreurdaad. Niemand heeft nog de verantwoordelijkheid opgeëist. In verband met de aanslag doorzoekt de politie een appartement in een buitenwijk van Boston. Aan de marathon deden ook ruim 70 Nederlanders mee. Voor zover bekend zijn zij ongedeerd, zegt de Buitenlandse Zaken. Belastingontwijking door de Oranjes is een private zaak. Staatssecretaris Wekers van Financiën heeft dat gezegd in het televisieprogramma Pauw en Witteman.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 Voor de verkeersinformatie naar de ANWB Erwin de Hart. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst een waarschuwing. In het noordoosten en oosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. En verder is de ochtendspits vroeg begonnen. De, tot nu toe staan er alleen dagelijkse files. Te weten op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. Bij knopend Benelux 2 kilometer. Op de A7 Hoorns aan Dam. Bij Purmerend ook 2. 6 kilometer op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knopend Beverwijk en knopend Rotterpolderplein. 2 kilometer op de A15 richting Europoort bij rotterdam Charloes. En op de A15 Rotterdam richting Europoort nog bij Spijkenissen. 4 kilometer.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Um, straks meer over Maduro. Is toch uitgeroepen tot president van Venezuela. Er komt geen hertelling. Maar eerst naar een van de oudste marathons ter wereld. Die in Boston. Die geëindigd is in een drama. Ja, drie mensen uiteindelijk uh, gedood, 130 gewond. Door twee explosies, dus vlak bij de finish van de marathon in Boston, heeft u gehoord. Het had erger kunnen zijn, want uh, ook nog bommen langs de route zouden er zijn gevonden, zijn er ook gevonden. Dat vertelde Wessel de Jong eerder al. Hij is in Boston. Wessel, um, maar wie ze heeft neergelegd, dat weet nog niemand. Hè? Nee, dat is, een, dat is een groot raad. En eigenlijk de eerste. Wat die natuurlijk iedereen bezig had, is: is dit een een uitslag afkomt uit het buitenland. Hè. Is er mogelijk altijd daarmee mee verwonden? Of is het homegrown? Is het, is het domestic, zoals je zegt? Is het een Amerikaan? Dat is een, dat is een hele, hele, hele moeilijke vraag. Eh, en er wordt wel aangedacht. De FBI heeft nu de leiding over het onderzoek. Eh, er was geen enkel signaal van tevoren... Dat er, dat, er ook maar iets, dat er ook maar iets zou gebeuren. Eh, een heel... Groepje mensen mogelijk is geweest die, die, die ook die dus heel moeilijk op te sporen zijn, die dus geen contact houden via, via e-mail of telefoons en dergelijke. Dus uh, iedereen is compleet verrast geweest. Er mm. worden huiszoekingen gedaan nu ergens, er is iemand ondervraagd en zo, maar dat heeft er echt tot geen enkel concreet spoor gelijk. Dus wat kan jij zeggen over de plek waar de aanslag is gepleegd? Want wij zien beelden van uh, een gebouw waar de ramen uit liggen. Waar is de aanslag gepleegd langs de route? Helemaal op het eind, aan de, aan de finish. En de eerste bom die ging af uh, ja, bij of in het Mandarin Hotel. Maar waarschijnlijk in dat hotel, in de investering. Pros een hal of zo is die te gaan. Die explosie was wat minder hevig. Nog een, tien seconden later ging de, ging de tweede explosie af. En die bom die bevond zich echt op het trottoir. Die was dus relatief vrij. Uh, dat was een veel zwaardere explosie, was dat. Die heeft ook waarschijnlijk het meeste, meeste gewonden. En dus ook die doden, die doden veroorzaakt. En uh, die eerste beelden die zie je van direct bij de finish. Dus zie je eigenlijk niet veel gewonden die zie je, je vallen. En daar bij die, bij die tweede plek, bij die tweede bom verderop, daar was ik niet direct een camera bij de hand. En dat schijnt toch wel de zwaarste plek geweest te zijn naar. Uh, Oké, okay, nou we proberen de lijn uh, te verbeteren met jouw Wessel, want die is niet heel erg goed. We proberen zo weer uh, contact met je te krijgen om eventjes uh, het laatste nieuws te bespreken. Met Wessel de Jong vanuit Boston. Dankjewel. je ja, Dan gaan we door naar Venezuela, want Nicolas Maduro is toch door de kiescommissie uitgeroepen tot de nieuwe president. Hij won met een nipte meerderheid van zijn opponent, Henrique Capriles. En Maduro zelf zegt dat er geen hertelling zal komen. Capilis pikt het overigens niet. En heeft zijn aanhang opgeroepen om dagelijks te gaan protesteren. Correspondent Mark Bessems is in Venezuela in Caracas. Uh, Mark, ja, waar dus gisteren sprake was van een hertelling... dat is dus niet meer aan de orde? Nou, als het aan Maduro ligt en aan de kiesraad... dan is het inderdaad niet meer aan de orde. Kijk, zij zeggen, regels zijn regels. En de regel is dat je 54% van de stemmen sowieso moet hertellen. Dat is vannacht gebeurd, dat is al achter de rug... En daarmee is de kous af, afgelopen, het is voldoende. Dat is opvallend, want gisteren zei Maduro zelf nog... dat hij best zou instemmen met 100% hertellen van de stemmen. Dus dat alle stemmen zouden worden herteld, zoals de oppositie wil. Nou, vandaag niet meer. Uh, uh, tot grote frustratie van de oppositie. En die, dat, uh, die pikken dat inderdaad niet. Nou hoorden we gisteren, Mark, jij vertelde daarover... dat er opgeroepen werd om vooral de rust te bewaren. Um, wat kunnen we verwachten de komende tijd? Want de oppositie ligt uh, duidelijk op een ramkoers, hè, als ik zo hoor. Nou ja, de sfeer is in ieder geval erg grimmig. Uh, Capriles en Maduro hebben ook vandaag weer... Uh, meerdere keren opgeroepen tot kalmte. Nou, kennelijk is dat nodig. Uh, Maduro, die zegt uh, dat de oppositie een staatsgreep aan het plannen is... Uh, Capriles daarentegen, die zegt weer dat de regering dat gebruikt om uh, nou ja, de aandacht af te leiden. Beiden zeggen dat er uh, gevaar is voor geweld. En uh, nou ja, het is in ieder geval heel erg spannend en een beetje een grimmige sfeer op straat, nog steeds. Nou, ik kan me voorstellen, Mark, dat Maduro zijn verkiezing heel anders had voorgesteld. Hoe slecht is deze start voor hem? Ja, dit is toch wel een beetje een rampscenario voor Maduro... Kijk, uh, hij heeft nu een hele zwakke beginpositie. En dat is niet erg handig. Want je hebt hier in Venezuela nogal een paar grote problemen. Uh, niet alleen de criminaliteit, uh, maar vooral allerlei economische problemen. Inflatie uh, is enorm en er zijn allerlei tekorten. Je kunt rijst of boter en, uh, en uh, eieren kun je nauwelijks vinden in de supermarkt. Nou, uh, uh, die, die problemen zijn zo groot... dat er allerlei impopulaire maatregelen genomen moeten worden. En om dat te kunnen doen heb je natuurlijk wel een sterke leider nodig. Iemand die echt uh, autoriteit heeft, die ook populair is. Nou, dat is Maduro allemaal niet. Dus dat is niet echt een lekkere uh, beginsituatie. Zeker niet omdat hij niet alleen op straat... niet heel erg uh, stevig meer uh, in zijn schoenen staat. Maar hij heeft ook gewoon heel weinig uh, autoriteit binnen zijn eigen partij. Goed. Mark Bessem vanuit Caracas in Venezuela. Dankjewel. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Uiteraard praten we u de komende uren bij over de aanslagen in Boston. En u hoort de eerste resultaten van een onderzoek... naar klimaatverandering gedaan op Antarctica. Maar eerst naar de grootste scheepsramp uit de Nederlandse maritieme geschiedenis. De ondergang van het slavenschip Leusden aan de monding van de Gensrivier tussen Suriname en Frans Guiana, de Marowijnen. nederlands surinaamse onderzoeker Leo Balai deed onderzoek naar de ramp... en correspondent Harmen Boerbaum die sprak met hem. In januari 1738, wat is er precies gebeurd? Op die datum is het slavenschip de Leusden... aan de monding van de Marowijn rivier vergaan. Uh, met in het ruim 664... ik noem ze gevangen genomen Afrikanen... want ze waren nog geen slaven. De manier waarop dat gebeurd is... Uh, is de grootste uh, moordpartij eigenlijk... in de slavernijgeschiedenis. Omdat men doelbewuste mensen het ruim in heeft gejaagd... de luiken dichtgetimmerd heeft... En ze niet de kans heeft gegeven toen het schip zonk om te ontsnappen. Er zijn stukken waaruit dit allemaal blijkt? Dat blijkt uit het verslag van de kapitein aan de west indische Compagnie. Want hij heeft het wel overleefd en de bemanning? De bemanning, iedereen heeft het overleefd. En 16 gevangen die op dat moment op dek waren, die zijn ook in leven gebleven... en de volgende dag verkocht in Parapanibo. En hij heeft het gewoon opgeschreven wat er gebeurde op 30 december, 31 december, 1 januari... Uh, de bemanning die op de luiken is gaan zitten toen het schip uh, langzaam zonk... omdat die mensen nog steeds probeerden naar, naar boven te komen. En ze hebben de hele nacht op, het, op de luiken gezeten. En ochtends was iedereen natuurlijk dood. En toen zijn ze vertrokken naar Paramaribo. Hoe komt het dat zo weinig mensen dit verhaal kennen? Dat is, dat is heel merkwaardig. Uh, het hangt ook samen met uh, de manier waarop men uh, slavernijgeschiedenis beschrijft. Hè. Het is uh, de plantage, het is uh, wat er in Afrika gebeurde. Maar de schepen zelf en wat er op schepen gebeurde en de rampen met schepen. Dat is zo'n onderbelicht onderwerp in die slavernijgeschiedenis. En dat is heel vreemd. U bent nu in Suriname samen met een collega. Wat is het doel van uw bezoek? Wat we hier willen... Uh, is mensen op de hoogte stellen van deze gebeurtenis. Omdat... Want ook hier kent men het niet. Precies. U zei net ook, uh, uh, waarom is het zo onbekend? En wij denken van, nou, nu gaan we met mensen erover praten, lezingen geven... en tegelijkertijd het andere proberen uh, aanzetten te geven tot onderzoek in het gebied. Een, een maritiem archeologisch onderzoek. Om te zien of je de plek kunt vinden waar het schip vergaan is. Het, uh, uh, wat de tweede doelstelling betreft hebben wij... De weg bewandeld van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de, de mensen die het voor het zeggen hebben op de uh, verschillende ministeries, op de hoogte stellen, uh, medewerking gevraagd. En het blijkt dat iedereen heel erg enthousiast is en mee wil werken en het belang ook, het historisch belang ook inziet van, uh, van een zoektocht naar dit schip. En wat treft u dan aan de restanten van het schip, restanten van de mensen? De restanten van het schip, de restanten van uh, de mensen nemen we aan, maar ook heel veel uh, wat men noemt materiële cultuur van een schip. Dus wat, wat had men aan boord? En het zou geweldig zijn als je een paar van die, wat men artefacten noemt, vindt. Zodat je het verhaal wat meer invulling kunt geven en niet en weg komt uit het elkaar napraten. En uh, dat, zou, dat zou geweldig zijn. Leo Balai hoorde u over de zoektocht naar het slavenschip dat zonk aan de monding van de marowijne rivier in Suriname. De Franse autoriteiten hebben intussen hun medewerking naar de zoektocht toegezegd. De Nederlandse ambassade in Paramaribo wil ook meewerken aan een educatief programma rondom de Leusden en Nederlandse slavernijverleden. Hoe is het op de weg? Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen, Erwin. Goedemorgen, Lara. Ik zie, en natuurlijk Marcel ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is nog uh, mist in het noordoosten en oosten van het land. Plaatselijk dichte mist zelfs. Dus uh, pas daarvoor op in Drenthe, Gelderland en plaatselijk ook in Limburg. Uh, dan staan er verder de dagelijkse files rond Amsterdam en Rotterdam vooral. En de langste is op de A15 Rotterdam richting Europoort... tussen Pernis en Spijkenisse, zeven kilometer. Verwacht je nog wat bijzonders vanochtend? Nou, ik verwacht eigenlijk niet, uh, niet veel bijzonders, nee. Dat betekent dat er om half negen ongeveer 160 kilometer file staat. Oké, okay, tot later. Jo. Gaan we naar Antwerpen, het Straatsburgdok in de haven van Antwerpen. Daar is vanochtend Mark-Robin Visser. Het gaat over protest van de binnenvaartschippers. En Mark-Robin, net waren ze nog niet ja. wakker, waren ze nog onder zeil. Maar je hebt er één... Oh. Mooi gezegd. Oh, ik heb er wel drie. Oh. <laughs> maar we beginnen er bij één. Uh, wij spreken vanaf de Zuidkaai in Antwerpen, waar het overigens, mag wel even gezegd worden, prachtig licht aan het worden is hier in België. Wordt het bij jullie in Nederland ook al licht, Marcel? Ik heb geen idee, we hebben geen raam hier, maar ik, ik ga ervan uit dat het licht ik wordt. Ik vermoed, ja. Toch ook wel, hè? Ja. We krijgen berichten ah, dat binnen is, dat het uh, licht aan het ja, worden is. Ja, de eindredacteur <laughs> rent nu weg. Hij komt terug, het, het wordt licht. Ja, en ja, roze. In de lucht. En ja, uh, ik loop hier met Laurent de Bijl. Uh, u bent de schipper van de Lauwen, die ligt hier verderop, hè? Ja, dat is correct. Uh, een van de schepen die hier uh, ligt aangemeerd. Ik zag uw schip al vanuit de verte, want u had de zwaailichten aan. Ja? Vertel eens even, waarom had u de, de zwaailichten aan? Oh, voor uh, attentie uh, te trekken van de collega's die hier voorbij varen... dat ze een beetje kalamaan kunnen varen en zo... En... Een beetje aandacht trekken eigenlijk. Ja, we lopen hier nu eventjes langs uw collega mm -hmm. schepen. Ik zag er al een heel groot spandoek hangen. Daar staat op, wees solidair, kom erbij. Ja. Zijn er al schippers bijgekomen? Ja, dat ziet u het. Het ligt hier allemaal vol. En ze zijn nu aan het opschuiven naar, eigenlijk, naar het andere kant van Straatsburgdok. Hoeveel schepen liggen hier nu aangemeerd? Ik heb ze niet geteld, maar ik denk dat we hier zeker met, met, met 70.000 ton liggen bij elkaar. Ja, dat is voor de leek, voor een, voor een wallenjongen zoals ik natuurlijk een beetje moeilijk. U spreekt in tonnen, maar ik spreek in aantallen schepen. In een aantal schepen? De enkele tientallen, denk ik, hè? Ja, ik denk dat we wel rond de veertig schepen zijn, uh, zo'n beetje. Uh... Meneer Laurent de Bijl, wat is hier aan de hand? Wat is er aan de hand? Er uh, wordt eigenlijk met ons een beetje gesold uh, de laatste jaren. En uh, de behoorlijk instantie die eigenlijk op Europees niveau iets zouden moeten doen... die doen eigenlijk zo goed als niks... We hebben de actie gevoerd uh, een donderdag in Brussel. En als men dan ziet dat zeg maar, uh, een, een ESO of, of, of een EBU nog ineens niet langskomt. Een EBU, wat is dat eigenlijk? Uh, ja, dat is eigenlijk ook een, een, een orgaan die eigenlijk de binnenvaart een beetje vertegenwoordigt ja. op Europees niveau. U zegt, we worden niet goed vertegenwoordigd op Europees niveau. Ja, dat blijkt, want als men een Europese uh, uh, zeg maar actie gaat, uh, gaat ja. voeren in Brussel dan verwacht men toch dat, dat die mensen toch ons uh, daar uh, een beetje een bezoek komen brengen... en vragen van, Joh, kunnen we wat doen voor jullie? Of, uh, en dat is niet gebeurd. En dan, Dat betreuren we toch. Zo, dat is hetzelfde vooral bij de EZO. De EZO is eigenlijk een Europese schippersorganisatie. Die moet eigenlijk de Europese binnenvaart eigenlijk vertegenwoordigen op Europees niveau. En uh, die laten het een beetje afweten, al vijf jaar lang. Of zeg maar vier en een half jaar lang, zullen we zeggen. U voelt zich niet goed vertegenwoordigd. Ze zien u niet liggen. Vandaar dat die lampen hier nu uh, vannacht hebben aangestaan? Ja, niet, niet goed vertegenwoordigd. Ik denk, ik denk dat we daar een ander woord voor moeten gebruiken. Ik denk dat de mensen nu meer uh, blijven in, in, in hun kantoor zeg maar, blijven zitten. Ze komen niet meer op het terrein. Terwijl er van alles dat gebeurt, zegt u, juist. en we hebben grote economische problemen, weinig vracht enzovoort, moet onder de kostprijs varen. Wat yes. mij overigens fascineert, want wie gaat er nou onder de kostprijs werken? Ja, dat, dat vraagt u toch niet meer van deze tijd? Ja, dankjewel. inderdaad. En dat willen we natuurlijk uh, nu, voor de komende jaren, tenminste voor onze toekomst, gaan verbieden. Dat is eigenlijk uh, ons doel. Mag ik even bij u aan boord klauteren? Jazeker. Want ik wil die Laurent, die, dat schip wel eens dus eventjes van... Nee, niet de Laurent, hoe heet uw schip? Nou ook de Lauwen. De Lauwen, ja. Waar komt uw naam eigenlijk vandaan? Eigenlijk van mij en mijn vrouw. Ik heet Laurent. Kijk. En mijn vrouw heet Wendy. Dus ik Sandy zat in de, de buurt. Ja. En is Wendy er ook? Nee, Wendy is thuis met de kindjes. Oh. Oh, er is ook nog een thuis. Ja, dat, is, ja, dat, dat moet als wel. moeten moeten ook naar school. Ja, dat begrijp ik. Nou, wij gaan uh, aan boord klimmen en uh, dan gaan wij eens even verder praten. Ook met uw collega's, want die zijn inmiddels ja. ook uh, onder het zeil vandaag gekropen. Ja, iedereen is hier een beetje, wel een beetje vroeg wakker, hoor. Dat, uh... ja. Nou, ik ook. Dus het komt ja. goed uit. <laughs> ja, inderdaad, ja. ja. Oké, okay, tot straks, Gelukkig maar. Iedereen vroeg wakker daar in de haven van Antwerpen. Mark-Robin Visser is daar straks uh, vanaf De Louwen. En ik kan mij voorstellen dat ze in Boston nog altijd wakker zijn. Zeker geldt dat voor onze correspondent Wessel de Jong. Wessel, uh, opnieuw, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, ja, bij de finish van de marathon, daar ontplofte twee bommen... Uh, voor de mensen die nu pas inschakelen. Daarbij kwamen drie mensen om het leven en raakten meer dan 130 gewond. Um, het had nog erger kunnen zijn, begrijpen wij, want twee bommen langs de route gingen niet af. We spraken jou eerder al eventjes, um, toen was de lijn niet zo goed. Uh, vertel eens even, want je vertelde het gebeurde vlakbij de finish in een gebouw. Um, ja. Waren er veel lopers langsgekomen toen? De helft was ongeveer, was zo'n beetje gepasseerd. Het was vier uur na de start. Nou, dan zijn natuurlijk de belangrijkste, de, de snelste lopers zijn dan gepasseerd. Maar dan zo'n vier uur na die start, dat begrijp je. Dan komt natuurlijk het, het, het, het merendeel van de, de, de, de amateurs komt dan voorbij. Dus het veld was toch, je ziet dat dan de weg waarover ze lopen, dat je toch behoorlijk vol is. En je ziet dan die explosie, je ziet, je ziet één man, zie je dan, zie je dan neergaan, uh, die zie je op de grond vallen door de schokgolf of hij wordt geraakt... Door een, door een scherp of iets dergelijks. Maar de meeste toch, die, die ontkomen dan... de meeste slachtoffers, uh, dat zie je dan ook later... aan de beelden die, uh, die vallen op de trottoirs... dus onder de, onder de toeschouwers. Mm -hmm. en, en waaruit zo duidelijk blijkt... dat het echt een, een terroristische aanslag... met, met zeer klare bedoelingen is geweest... dat eerst die ene bom afgaat... en dan tien minuten, tien seconden later... gaat die andere af. Die, die, die mensen... De mensen vluchten dan één kant op, ze, uh, rennen dan weg van de plek waar de bom afgaat en, en ja, worden dan gestopt vervolgens door de volgende bom en weten dan niet meer waar ze heen moeten. Voelen zich dan letterlijk gevangen tussen die, tussen die twee explosies. En de verwarring en de chaos en de paniek, en dat zie je dan heel goed, die is dan echt compleet. Ja En wat wordt daar in Boston over gezegd, uh, is, is dan de marathon uitgekozen om een aanslag op de, uh, uit te voeren omdat daar gewoon veel mensen op de been zijn? Ja, dat is, eh, er wordt natuurlijk wel gespeculeerd hè? Het is, eh, waarom precies deze dag gekozen is. Het is, eh, het is Patriots Day. Dat is een hele belangrijke dag in de Amerikaanse geschiedenis. Eh, dat de Amerikanen in opstand komen tegen, tegen de Britse kolonisator. En voor extreme Amerikaanse nationalisten is dat altijd een hele belangrijke dag. Dus er wordt aan die dag gedacht ja, dat, het, dat het speciaal is, is uitgekozen. Maar dat is echt complete speculatie... Dus moet je echt bijzonder mee oppassen. Er is, eh, president Obama eh, ontwijkt zelfs nog het woord terrorisme. Het is ook compleet onduidelijk of het nou een buitenlandse aanslag of een binnenlandse aanslag is. Eh, het onderzoek is gewoon in, in volle gang nu onder leiding van de FBI. Er zijn wel een paar vage sporen die nu gevolgd worden, maar of die ook ergens toe gaan leiden, dat is uh, volgens nog uh, helemaal onduidelijk. Ja. Wij spraken vanochtend uh, een van de marathonlopers, Nederlandse marathonlopers, die het uh, gezien en gehoord heeft. Uh, die vertelde dat hij niet zijn hotel uit uh, mag voorlopig, in ieder geval vannacht, vanwege het onderzoek. Wat weet jij verder over de rest van Amerika? Ik kan me voorstellen dat de Verenigde Staten nu weer extra op scherp staan door de aanslagen. Ja, in eerste plaats natuurlijk New York. Hè. Maar ze natuurlijk de ervaring met 9-11 hebben en ook die Times Square bomber. Dus daar is het. Uh, New York is een verhoogde staat van paraatheid. Gelden. Hetzelfde geldt ook voor, voor Washington. Ik merkte het al toen ik, toen ik wegvloog van, uh, van het vliegveld van Reagan. Uh, veel meer politie dan anders. Veel sirenes. Uh, ook, ook in het centrum waar, waaruit ik vertrok. Er was gewoon zeer veel politieactiviteit. Dat merkte je. Uh, toeristen, mensen in het centrum kunnen niet meer in de buurt komen van het Witte Huis. Ook dat is uh, de de omgeving van het Witte Huis is afgezet met gele linten en, en die paraatheid mag je aannemen. Uh, die zal nog wel een aantal dagen hier gaan duren. En in ieder geval het gebied, het gebied nu waar de, waar, de, waar, de, waar de aanslag is geweest hier in Boston, dat, dat blijft ook nog wel een tijdje, uh, een tijdje afgezet. Okay. Dus het sporenonderzoek, dat sporenonderzoek, dat, dat is echt een crime scene, dus het sporenonderzoek, dat sporenonderzoek gaat echt nog, een, uh, nog wel een tijdje duren. Wessel de Jong, voor nu vanuit Boston, dank je wel. U kunt ook de beelden van de momenten van explosie zien op onze website nos.nl. We praten u de komende uren bij verder. De eerste seizoen zit erop. Een groep Nederlandse wetenschappers heeft de afgelopen maanden... in een eigen laboratorium op Antarctica onderzoek gedaan... naar de gevolgen van de klimaatverandering. En vandaag presenteren ze de eerste resultaten. We hebben nu contact met Corina Brussaert, een van de onderzoeksleiders. Goedemorgen. Nou, om te beginnen, maar eens uh, vragen naar uh, de omstandigheden op de Zuidpool. Hoe was het daar werken? Um, op zich is het dat prima werk hoor. Want je, zit wel, je bent wel deel van een basis, een grotere basis, en die draait natuurlijk al jaren. Dus zij hebben zo hun routine waar wij dan uh, langzaam, uh, langzaam aan wennen als je aankomt. Dus uh, op zich is het prima. Maar vertel eens, wat heeft u, wat, hoe, hoe, hoe was dat? Hoe voelde het? Uh, het voelt, uh, ja, het, het is toch altijd, het is prima draaien en toch is het behelpen, want je hebt, uh, je hebt gewoon alles op wat je normaal in een laboratorium hebt, heb je nu in een, ja, eigenlijk in een kleine container. Mm. En uh, want hij is ook nog wat kleiner geworden, dat er ook nog geïsoleerd is en zo, dus het is. Uh, en ja, dat is altijd eventjes zoeken van, goh, waar zet ik alles neer en hoe gaat alles werken? Je moet je monsters halen met een uh, met een rubberbootje, dus je bent heel erg afhankelijk van het weer. Het uh, ligt een zee, -ijs. is er zeeijs, is er niet te veel wind? Um, maar voor de rest is het toch al snel één grote familie. Want mm. ja, je bent daar toch maar met z'n allen en je moet het ermee doen. En, en, en kunt u zich goed kleden op de, op de koude? Um, ja, je kan je best wel goed kleden. Kijk, als je gaat varen, dan heb je sowieso je overlevingspakken aan. Dus daar heb je ongeacht wat je nou aan hebt. Dat is uiteindelijk wat je aan wil doen. Dat moet je aan doen. Hè? Mm. Dat is en in de laboratoria is het een kwestie van uh, ja, dikke trui, uh, goede broek en uh, lekkere warm overal. Want wij werken wel... Uh, bij die watertemperatuur voor ons is het heel belangrijk om onze monsters goed te houden. En dus werken we bij dezelfde kou als het water. Goed. Nou heeft u dus ge gekeken naar de gevolgen van klimaatverandering, gericht op het onderzoeken van algen. Wat heeft het opgeleverd? Nou, voor een heel groot deel kan ik u dat nog niet zeggen. Want oh. we, we zijn vooral, nemen we ook heel veel mee en gebruiken we de tijd daar om zoveel mogelijk binnen te halen. Uh, we hebben wel al wat, uh, wat eerste uh, uh, resultaten. van. Want sommige dingen wil je graag direct levend meten. Omdat, um, omdat het ook niet goed is om het dan te fixeren. En uh, daar is wel, laat wel zien dat in ieder geval de, de wat kleinere algen. Dus uh, iets van een, een, een, een ja, dat is 50 micrometer en een, een 1000 micrometer is een millimeter. Dus ze zijn echt wel klein. Uh, die, uh, die laten zien dat, dat er echt weinig in zit. En dat kan dus twee dingen betekenen. Dat kan zijn van nou, ze willen niet goed groeien. Of ze worden heel snel weggegeten. En uh, in dit geval uh, kijken we ook naar een parameter die, of een variabele om te zien of ze gezond zijn. En eigenlijk zijn ze hartstikke gezond. Dus het lijkt er toch wel op dat ze voor heel groot deel gewoon direct of weggegeten worden of hm. door virussen geïnfecteerd. En ja, dat moet blijken als we de analyses thuis doen. Nou, dan wens ik u uh, succes bij die analyses. Dank u wel. En hartelijk dank voor uw verhaal. Oké. Okay, Corina Brussard, goedemorgen. Het NOS Radio en Media Overzicht. Uiteraard in heel veel media foto's van de bomexplosies bij de marathon in Boston. Uh, de Boston Globe bijvoorbeeld heeft op de website een hele serie van foto's staan. De voorpagina van de Boston Herald schrijft Terror at the Finish Line. En ook op YouTube duiken filmpjes op. Soms ook van de marathonlopers zelf die het einde van de loopwedstrijd uh, ja, toch wilden filmen. Ja, dan zien we. Uh, filmpjes zijn inmiddels ook op uh, Twitter bijvoorbeeld verschenen. Uh, een duidelijk uh, hommelend beeld op een neerschommelend van een rennende loper... en dan opeens die explosie aan de linkerkant bij de finish. En ja, daar staat bijvoorbeeld ook een ooggetuigenverslag. De oudste hardloopfestijn van de wereld. Riepen daar 70 Nederlanders mee. U hoorde dat de krant sprak ook met de lopers. Hij vertelt, um, een paar meter van me vandaan ontplofte een bom bij een restaurant. Iedereen zat onder het glas. En overal was bloed. er lagen ledematen. Mensen lagen te kermen. En uit het restaurant kwamen mensen met lakens en ijs om hulp te bieden. Terwijl lopers op de weg doorrenden, moet de bom midden in het publiek zijn afgegaan, zegt hij. In de kranten dus heel veel meer foto's ook over de aanslagen in Boston en de nasleep daarvan. En daar hoort u ook heel veel meer over natuurlijk in het Radio 1 Journaal na 7 uur.